Kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. En het NOS journaal. In Libië wordt voor de vierde dag op rij fel gevochten om de oostelijke stad Brega. De opstandelingen hebben vanmorgen weer de buitenwijken van Brega ingenomen. Dat lukte doordat beter getrainde milities zich dit weekend aansloten bij de opstandelingen. Een dubbele zelfmoordaanslag in midden Pakistan heeft aan tientallen mensen het leven gekost en er zijn ook veel gewonden. De aanslagen waren tijdens een driedaags festival bij een heiligdom van soefisten. Militante moslims plegen wel vaker aanslagen op soefisten en hun heiligdommen. Bij de grote zoektocht naar vermiste Japanse slachtoffers van de tsunami zijn 77 lichamen gevonden. Meer dan 25.000 mensen zochten drie dagen lang naar lichamen op het land en in de zee. De Japanse en Amerikaanse marine deden mee, net als de kustwacht, politie en brandweer. Er worden nog ruim 15.000 mensen vermist na de ramp in Japan. In de duinen bij Bergel en Schorrel hebben dit weekend twee brandjes gewoed. De politie vermoedt dat ze zijn aangestoken. Ook de afgelopen twee weken waren er in de omgeving een paar kleine branden. Na de grote branden in de zomer van 2009 zijn bewoners en hulpdiensten extra alert. De Ronde van Vlaanderen is gewonnen door de Belg Nick Nuyens. Hij rekende in de eindsprint af met de Fransman Sylvain Chavanel en met Fabian Cancellara, de winnaar van vorig jaar. De drie waren op drie kilometer van de finish ontsnapt uit een kopgroep van twaalf. De Belg Tom Bonen werd vierde en de Nederlander Sebastian Langeveld vijfde. In de Eredivisie Voetbal heeft Ajax na een turbulente week de thuiswedstrijd tegen Heracles gewonnen. Het werd 3-0. De andere uitslagen Utrecht, ADO Den Haag 3-2, Vitesse NEC 2-1 en Groningen VVV 3-2. Het weer vanavond wisselend bewolkt en vooral in het zuidoosten een paar buien. Vannacht opklaringen, 6 graden wordt het dan. En overdag is het droog, alleen in het oosten kans op een bui. Het wordt 11 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Zandvoort. Kom eens langs, de entree is gratis. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, op TV. radio en internet. ZFM. net nu. Entertainment for you. Het was geen Amerikaans beetje, het is een... Uh... Uit het plaatsje Essex uh, in Engeland natuurlijk Goedemiddag het tweede uur van de Entertainment View Het is vijf uh, over zes En in het tweede uur sowieso popstar Henry met het showbiz nieuws We gaan verder met onze uh, top 10 van ons uh, 1 april grap Wat is er gebeurd dus En uh, voor de rest uh, natuurlijk heel veel muziek En je hoort natuurlijk Glennis Race met haar nieuwe nummer 1 hit Afscheid Opgenomen in de beste zangers van Nederland Maar nu eerst Roel van Velsen Dit is Unwind Terry We gaan namelijk naar een primeur. De primeur. <laughs> ja, Rudy. De primeur. Nou, het primeur is uh, zo ver gekomen dat er uh, vorig jaar uh, uh, in, um, in uh, september uh, uh, duidelijk werd dat het Kunstverstein niet meer in het muziekpavillon in Zandvoort uh, mocht georganiseerd worden. Namens de overzet cultuurfonds. En... Um, dus uh, ik dacht als organisator, laat ik eens, eens even kijken wat de mogelijkheden zijn om misschien wel het kunststijnen in Zandvoort plaats te laten vinden. Om eventueel een sponsor te zoeken of uh, wel een, uh, ja, een, uh, een uh, subsidie te krijgen bij de gemeente Zandvoort. En ik heb goed nieuws. Oh, het kunststijnen gaat door. Kijk. Het kunststijnen gaat door. En uh, we hebben ook uh, te horen gekregen dat het op het Kerkplein gaat plaatsvinden op 9 juli. Vanaf 1 uur uh, gaat de kindertalentenjacht weer volop beginnen. Binnen... Dat is zeker een applaus waard. Wat. Uh... Ook een applaus waard is, um, Rudy. Dat is het volgende. Want bij het Kunstenstijn hebben wij ook nog een andere subsidie en uh, vergunning aangevraagd. En dat is het volgende. Dat is een skate-event voor in Zandvoort. Je ziet op het okay. gaatsplein hier altijd jongeren skaten. Ja. Nou, ik vond tijd dat er uh, wel wat uh, uh, in ieder geval tijd werd voor jongerenactiviteiten. En uh, ja, ik zou je vertellen, uh, dat is toch uh, het skate event geworden in de meivakantie. Oké, okay, en waar gaat het plaatsvinden? Op de skatebaan uh, in Zandvoort bij. Uh, ja, ja vlak okay, bij de spoorovergang ja, bij het station ja, ja. dus, dus het station als je een trein ziet ga je er altijd langs dat ja. eindje oké okay. ja. nou te gek ja zeker de kinderactiviteiten zijn er uh, er gaan clinics gegeven worden op skategebied maar ja. ook street dance en zo dus oh, okay. ja dat wordt een heel leuk evenement in de meivakantie dus houd de Zandvoortse Courant of zie je wel natuurlijk goed in de gaten want uh, daar wordt alles bekendgemaakt Disco drum Sjaak Jumans. Je bent live in de Eter bij CfM Zandvoort. Oh. Gefeliciteerd. Dank je wel. Dank je wel. En waarover gefeliciteren we jou, dat is het volgende. Jij bent, um, er is een, in ieder geval een nieuwtje hè? Ja, maar dat geven we volgende week pas prijs. Oh, oké. Okay. Ja. Het volgende, we... wat zeg je? Dat houden we nog even achter de hand. Oké. Okay. De spanning moet erbij. Nou, we bellen, dus, we bellen weer niks voor niks. Ja. Jongen, jongen. Nou, Jacques, uh, dankjewel. we bellen volgende week weer even terug. Dat blijkt me helemaal goed. Dank je. Hoi. Jongen, jongen. Jonge. Kan gebeuren. Volgende week dus meer Nieuws daarover. Nu eerst nieuwe muziek. Julian Peretta. En dit is Wonder Why.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 GFM Zandvoort En nieuwe muziek, dit is uh, Wonder Why het is wel wat, hè, Rudy? Dan denk je een primeurtje bij iemand te krijgen. En dan zegt hij gewoon gladhard. Volgende week ga ik het uh, buiten brengen. Terwijl eigenlijk het hele dorp het al weet. Oké, okay. ja, ik weet van niks, dus. Uh... Nee, nee, je woont ook niet in Zandvoort. <laughs> maar, uh, maar, ach, we bellen gewoon volgende week. En dan horen we zeker meer over dat primeurtje van hem. Maar ja, dat, uh, dat is zo. Is hij gewoon hij, uh, gladhard zeggen van. Nee, we gaan het niet zeggen. Nou, dan niet. Uh, volgende week gewoon. Komt het helemaal goed. Hé, hey, eh. Uh, ja, we gaan even terug naar de 1 april grappen top 10 natuurlijk We waren bij nummer 6, 6. gebleven, gebleven Wc-papier op Niet alleen in het torentje van Mark Rutte is het wc-papier op Maar ook in de Julianen van Stolberg School in Hogeveen zit het, Zitten ze zonder wc-papier Om het tekort aan te vullen Worden ouders in een brief gevraagd Om hun kinderen elke dag een aantal velletjes mee te geven <laughs> Wat een flauwe grap en de uh, nummer 5 burgemeesters en wethouders van de Hoorn worden binnenkort rondgereden in gemeentelijke dienstwagens schaft de gemeente twee nieuwe Volvo type S80 aan. Ook zijn er twee gediplomeerde chauffeurs in dienst genomen, die de collegeleden veilig in alle comfort overal naartoe rijden. Vrijdag worden de auto's officieel in gebruik genomen. Om 11 uur vindt de sleutel of verhandiging plaats bij het gemeentehuis. En belangstellingen zijn hier voorbij van harte welkom. Omdat de auto's immers zijn aangeschaft met een belastinggeld mag iedereen dat wil een rondje rijden. Ja. <lacht> dat zou wel gebeuren. Zie Taters hier al met zijn chauffeur rijden en uh... Yeah. Nou, gelukkig uh, is dat ook weer gewoon een 1 april grap. Want als het echt zo had geweest, had ik het belachelijk gevonden. Ja, wat vind je van deze dan? Zandvoort staat ook in die top 10. Uh, herten, goulash en hertensoep voor Zandvoorters. Vanwege de recente hertenplaag in Zandvoort heeft de gemeente een goed, mar een goed marktje uh, in petto voor in de inwoners. Aanstaande vrijdag is er voor iedere inwoner in Zandvoort een gratis blik goelas. en hertensoep af te halen... ...in het VVV-kantoor van Zandvoort... ...met het... In, dus in, met ...introductie... introductie. Um, ja, ...met deze introductie... Uh, ...hopen ze een nieuwe markt in te slaan... ...dus um, ja, dat was ook gewoon... een ...en ik moet zeggen... ...ik heb van de VVV uh, in Zandvoort gehoord... ...dat er echt mensen daar voor de deur hebben gestaan. Ja, klopt. Daarom staat het ook in die top 10 natuurlijk. En de volgende, de nummer 3... Uh, uh, elf steden, toch verlicht met ledlampjes. Op initiatief van de elf gemeenten van de elf steden, toch wordt bij een deel van de route ledlampjes in het ijs aangebracht. Hierzoals, hierdoor zou ook de route in het donker duidelijk zichtbaar zijn. En dit zou de veiligheid van de deelnemers aan de tocht verbeteren. Moet natuurlijk wel een 11 steden, toch komen Dus het, dat vind, dit vind ik een beetje apart op nummer 3. Nou ja, de nummer 2: Koeien ingezet als. Ma Maaimachine. Koeien worden door de gemeente AA en Hunsen ingezet om het gras van de bermen langs de weg van Geelsbroek kort te houden. Staatsbosbeheer moet nog wel toestemming geven. Maar uh, dat komt verder helemaal goed. Zeggen ze. Dus uh, ja. <lacht> ook, ook weer zo'n grappig puntje. En de laatste. De nummer 1. De, de top uh, 10 april in het uh, 2011. Uh, wel een hele leuke uh, trouwens. De Albadorse volleybalvereniging Dynamo en Alterno. Kondigen een fusie aan. Nou je denken, wat is de apart aan. Nou ja de twee. De clubs zijn rivalen van elkaar. De fusie was dan ook 1 april grap. Persbureau ANP nam het klakkeloos over. Waarom is ook ons een raadsel? Deze fusie interesseert toch niemand iets? En uh, tot slot wil ik er toch nog eentje met je doornemen, Rudy. Want Zandvoort wordt een nieuwe Las Vegas. Oh, vertel. Ja, dat was ook een 1 april grap. Want onze grote koordraaier uh, uit Zandvoort heeft uh, heel veel uh, uit zijn mouw gewapperd. Uh, ja, het was de bedoeling dat de, de plannen van het... Uh, dus lees jij het dan eens even voor? Rudy. Moet ik het even voorlezen? Ja. Voor dan hoeven we niet meer in het vliegtuig te stappen om op uh, gokvakantie te gaan. Onze uh, eigen Las Vegas komt in, jawel, in uh, Zandvoort. Er zijn grote plannen om in het centrum een ijsbaan, een nieuw casino, een uh, vijfsterren uh, hotel en een nieuwe ondergrondse horecapanden in het hart van Zandvoort te bouwen. Dit idee is ontstaan nadat de huidige bouwplannen voor het centrum van Zandvoort stil kwamen te liggen door de crisis. Hij heeft zich toen een nieuwe investeerder aangediend die al eerder. De projecten neerzetten in Las Vegas. Dus dat allemaal uh, ja, ik, ik weet eigenlijk niet hoe dat is ontvangen in Zandvoort. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik lees hem nu pas net op internet. Ik heb hem nu niet echt uh, groot gehoord, maar ik bedenk dat er wel heel veel uh, er zijn wel ook wel mensen ingetuind hoor. Oké, okay, ja, dat zal vast wel. Uh, die 1 april grappen en natuurlijk, uh, een van de bekendste blijft natuurlijk Frank Dane en dat hebben we uh, behandeld. Ja. Maar dit uh, vind ik toch wel een hele leuke en die stond niet, helaas niet in de top 10. Zandvoort voor dus het uh, nieuwe Las Vegas. Zometeen popstar Henry hier op showbiz gebied. en uh, zometeen ook nog veel meer muziek hier bij Entertainment For You. Zeker weten en dan hoor je nu Jameer Kwai en When You Gonna Learn. Oh. A people right across the world I pledge and they will play the game Victims of a modern world Circumstances brought us here Armageddon's come too near too too near now Barsak is the only key To save our children's destiny The consequences are so grave So, so grave now The hypocrites we are their slaves So my friends to stop that end On each other we She won't take it all away, and don't try. Street Dancer hier bij Entertainment View Je luistert naar ZFM Zandvoort En zometeen is het dan weer uh, tijd Voor de enige echte Popstar Henry Wat is er gebeurd op uh, showbiz nieuwsgebied En uh, dat horen we dus zometeen Maar nu eerst naar Stevie Wonder Dit is Sir Duke Music is a world within itself With a language we all under You can tell right away Met ja. ja, Henry! En dat is het zeker. Goedemiddag, oh, Henry! En ik hoop dat de Henry ook achter zijn telefoon lekker aan het zingen was op dit fantastische nummer van net. Ja, je weten jongens. En hij uh, ja, moest ja, fantastisch passende motor hier, of niet ook? Ja, het is zo lekker hier. Ja, hij is gewoon voor direct geworden. Dus is wel dus wat dat hij hier bloed heeft. Het was een, uh, bijna 25 graden vandaag hier. Ja. Dus uh, ja, bij jullie gaat het niet zo minder zijn, denk ik. Nee, bij ons is het ook erg, uh, ja, erg lekker eigenlijk. De hele dag de school, zon en het is ook wel redelijk druk. Sandvoort was zelfs trending topic op uh, Twitter. Dat zeg je dat, dat, dat, dat, dat trending topic, je weet wat het is? Misschien? Misschien? Geen idee. Wat is dat? dat is uh, waar mensen over twitteren. Ja. Dat wordt in een training topic. Dat zijn berichten dat heel erg populair is. En stond ja. zandvoort stond er ook bij. Oh, dat is toch uh, wel heel uh, verband ja. Ja. Dus uh, ja, het is natuurlijk uh, helemaal een bonje ja. met het mooie weer. Jullie zijn naar zandvoort toe, toch? Ja, wij kunnen lekker op het strand liggen. <laughs> ja, dacht ik wel, ja. Dus uh, maar ja goed, helaas was ik beetje weg gaan zoals ik even, even, even langs gekomen natuurlijk. Ja, jij ja, bent altijd welkom. Gaan we lekker barbecue, want die tijd, die tijd komt er bijna. Ja, zeker. ik weet nog heel goed. Ik weet nog heel goed toen Pascal hier was. Hij vroeg altijd ga je nog even lekker barbecueën? Ja, ja, ja, ik heb altijd eens even barbecueen, zeker weten. Ik heb hem al stand staan, dus ik heb hem al zo gehaald. <laughs> <Stem> <laughs> <laughs> het showbiz nieuws, wat is er gebeurd afgelopen week? Nou ja, joh, ik heb, heb proberen het zo actueel mogelijk te houden. Ja, en dan zien we dat Kenneth Krins plotseling succes heeft met, een, met haar vertolking van nummer van Afscheid. Ja, goed hè? Ja, echt een gekke stap. dat. Er stond er zelf helemaal verbaasd van. Het, het bestond wel natuurlijk op de iTunes hitlijst. Ja. Dus, ik, ik zeg zeg, ik zit thuis uh, even te kijken. En... Uh, dat is echt niet normaal. Dat, denk ik, dat ja. gaat ontzettend goed. Ja, ja. Van, uh, ja, we zien wat er onder maar één Daar heb ik al zo lang op gewacht, zetje. Dus, maar uh, nou, dat is haar uitvoering eigenlijk in het, uh, in het de beste zangers van Nederland, hè? Ja, het is wel echt een te gek programma, hè? Ik moet eerlijk zeggen, ik heb er nog geen tijd gehad om, er okay. om te kijken, maar we uh, gaan zonder meer doen. Dan. Ja, ja, het is vanavond is het uh, is het te zien weer op uh, Nederland 1, half 9. En dan is uh, Anita Meijer de hooggast. Uh, Oké, okay, dat is hartstikke leuk, Anita. Die heb ik al lang niet gezien. En uh, ja, we zitten moest van de stad, stap, hè? Sorry? Van de Tros, ja ja, van de ja, ja, Tros, opletten. klopt hè. Ja. Klopt toch wat ik zeg hè? Ja, ja klopt helemaal, je hebt helemaal gelijk. <laughs> ja, zeker weten. Dus ja, het is echt ook van uh, alle rapjes van fans en kijkers van het programma. Die geeft, geeft haar een ontzettend goed gevoel en meldering. Ja. Dat natuurlijk natuurlijk heb ik nooit verwacht. Ah, dus we wachten er eens af, wordt vervolgd in ieder geval. Ja, en ze stond zelfs op nummer 1 hè? staat ze op nummer 1? Ja, in de iTunes-downloadlijst stond ze een tijd op nummer 1 en, uh, ja. en nog een aantal lijsten, dus dat is wel heel erg leuk voor haar. Ja, zeker. Weten, want ik, ik kan me niet herinneren dat ze ooit een nummer 1 heeft, hit, nummer 1 heeft gehad, eigenlijk. Nee. Want, uh, ja, raar eigenlijk, want dit is wel echt een hele goede zangeres. Ja, ik kan, me, ik kan me slechtere zangers voorstellen die wel op nummer 1 hebben gezwaaid <lacht> Hè? He, toch? Ja, ja zeker. Sorry, Henry, ik krijg een microfoon op mijn hoofd. <lacht> jonge jonge, Roy. Ja. Ik ze gaan het goed ze gaan het goed doen. Gaat iedereen dak? Iedereen wordt helemaal gek hier. Jonge want... jonge, hij zit de microfoon zit hij te verstellen. En hij doet hem zo los dat die microfoon op zijn kop viel. Oh, flauw. Zijn we zijn weer echt flauw bezig, Roy. Tjonge, jonge, jonge, jonge. Weet je, je mag dat toch een keer doen? Ja, tuurlijk, ja, tuurlijk. Daarom. En ook denk je dan? Ja, Jonge, je goede slag geslagen, hè? Ja, zeker. Die man is zo rijk. De het programma ja ja, en uh, hij heeft het nummer, het uh, programma The Voice of uh, Germany is verkocht en de Duitsers hebben geproost 7-1. Ja, klopt. Uh, en nee, daar zijn uh, de eenkele de, tientallen de, over de, over de toonmarkt zijn gegaan. Ja, dat doet hij toch erg goed, hè. En nu al, eerst Amerika natuurlijk en nu alweer... Frankrijk uh... ook, hè. Frankrijk ook al. Is, is, en Turkije. Turkije ook. España Duitsland. Hmm. Zo. Ja, ja, ja. ja, te gek. Want in, in Amerika gaat het bijna beginnen en je kan op internet een beetje kijken hoe, het, hoe de voorbereidingen zijn en het ziet er wel erg leuk uit weer. Ja, ik ben echt benieuwd. Uh, het zal vandaag weer een bus. Maar ja, hij heeft het, hij heeft het uh, concept verkocht aan de landen. Ja. Ik krijg een flink, uh, flink percentage. Teken, dat krijg er natuurlijk van. Ja, zeker. Dus uh, ik ben hier weer met, uh, met andere zaken aan de slag, hè. Ja. Met een nieuwe, uh, nieuwe talentenjacht. Ja, toch? Alweer? <laughs> maar uh, ik krijgen er nog een pap. bij, hè. De voice of, uh, of Holland. De voice of Germany. en De voice ja. of Amerika. Ja, zeker. De uh, uh, voice of France. France, natuurlijk, hè. Ja, goed. In ieder geval... Uh, het wordt ook gevechtig moeilijk, daar gaan we zeker nog meer over horen. Ja, ja. Dus, maar ja jongens, dan hebben we krijgen we, kijken, we, kijken, we kijken de een vijfde topper erbij, hè? Ja, de vijfde ja, topper! topper. Denker, die richting op, denk ik. Geen karom, achtergrond, euh, moeilijk praten, is dat? Wat zeg jij? Ja, wie is dat? <laughs> Ja, ik, ik vind het heel belangrijk. Ik dacht het, maar nu doet hij het weer. Ah, denk, dat denk ik het beter. Nee, in ieder geval, uh, ja, Dries Groen die, uh, die is eruit. Ah. Oh. Hij, hij gaat in ieder geval toch een auditie doen en hopen de vijfde toppen te worden. Oké, okay, want ze hebben online of zo ging het toch? Online kon je auditie doen? Uh, ik heb, ja, volgens mij wel, ja. 5 minuten-tv.tv. Oké. Ja, ja, www.vijfminuten.tv, ja. Ja, Ja. Dus, dus ik ben benieuwd. Ja, en um, ja, wie er ook aan mee hebt gedaan is Dion, bijvoorbeeld. Of Dion, van uh, de winnaar van Popstars, die dat groepje won. Oké. Okay. Oké, okay, ja, ik weet niet hoe je het toch Ja, goed, dat zal best wel, hè, maar ik kom hier in de tijd nog in het Nederlandstalig. Ja, nou, nee, moet het per in Nederlandstalig zijn? Nee, ik, ben, ik ben benieuwd. Ik denk dat uh, Drieshoef in zijn categorie eigenlijk ja. even de weinige is hij dat zou kunnen. Ja, zeker. Ik zou het zelf niet. hebben je wat anders kunnen bedenken? Ja, nou, ik zie het wel. voor dat hij dan? gaat zingen. Daar ah, hard is. is er geen crisis. <laughs> ja, la la la. Nou ja, misschien Wolter Kroes, misschien Frans en altijd worden altijd wel namen genoemd, hè? En ik ja. moet zeggen, Wolter Kroes dus, nou, ja, ja, ja, ja, is er nooit is. daar geweest. Nee. Ja, ja Walter Kroes en een, uh, Frans Bauer. Dat zijn toch jongens die een eigen stand hebben. En dat ja. is natuurlijk een beetje moeilijk. Ja, ja, uh, dat is ook wel zo, ja. Dus eh, uh, ja, we, we worden een rommeltje. Ja, niet. zeker. Ja. Ja, we wachten natuurlijk gewoon af, Ja, tuurlijk. In mei zijn volgens mij de concerten. Hè? Uh, het gaat best, ik sta hier even niet bij, ik heb het even niet zo okay. Maar uh, we wachten af, wordt ook gevolgd, hè? Ja, maar de grote vraag is. De grote vraag heeft is: Henry is. zich ook opgegeven? Ik zou hem eens vragen, eigenlijk. <lacht> <lacht> nee, nee, nee, ik heb hem eigenlijk niet opgegeven en ik zou mijn god niet weten wat ik daar zou doen eigenlijk. Ja, ja ik weet natuurlijk nooit wat, wat die vrouw van mij uitgegeven heeft. Of, of die ja, En opeens sta je daar in de arena. Ja, ja precies, precies. En er staan allemaal posters met Henry erop. En uh, kamers van meisjes. En uh, Henry het nieuwe doll En uh, zie je het nou helemaal voor je? Ja, Die kamers van meisjes zullen me mee. Maar dan denk ik, krijg je allemaal die uh, gedateerde, gedateerde dames. Dat weet ik zelf ook kijk het op een stokje, we wachten gewoon eens dus even af. Ja. En, misschien, misschien dat ik het wel doe, misschien dat ik het ook niet doe, ik weet het wel niet. Dus, uh, maar uh, we, we wachten er af, wordt voor in ieder geval. Hè? Ja, zeker weten. Dus, ja, en dan heb ik gezien dat Esme uh, Dunters, hè? Ja. Die gaat voor een nieuwe look, hè? Ja, zeker? Is ja, wel een beetje van een meisjes-imago af, en we ze naar een wat extremere stijl. En, uh, ja, of dat nou beter is. Ik heb het op internet bekeken. Heb jullie dat gezien? Nee, ik heb het eigenlijk niet ik, gezien. Uh, net, uh, ik zat hier zo te bladeren, want ik uh, weet dat jij uh, De Telegraaf leest. En uh, <laughs> toen... Uh, ja, zeker. daar zat ik heel veel op, hè. Ja, ja zeker. En toen uh, zag ik inderdaad uh, Ed, Esme Dentes uh, met een nieuwe look. Ik vond het een beetje een poedelkapsel, maar... Uh. Ja, zou je haar uh, kunnen omschrijven, Henry? Ja, uh, ik, ik vond het eerst een beetje, ja, gewoon uh, allround uh, uitzien. Uh, ja. ze zo vrij extreem uit in de stijl van... Uh, die ja, had je vroeger ook zo'n lange rust, die haar in allerlei soorten kleuren uh, uh, verfde altijd, weet je ook Nou, ik denk meerdere. Ik heb blondie kan ik me herinneren, dat is wel heel lang voor mijn tijd, maar zoiets. En, uh, oh... Hoe heet ze nou? Ja. Musical star, musical star. Oh shit. die veranderde haar ook altijd in allemaal verschillende kleuren. Maar ik kom, ik kom even. Uh, Kim. Lian van der Kim-Lian van der Die deed het ook altijd. tijd. En dan had je natuurlijk nog. Uh, Cindy Lauper. Cindy Lauper, ja, zeker. Ja, ja, ja, dat vind ik wel een beetje blijk op dit moment Oké. Okay. <laughs> vrij, vrij, Streffe make-up. Of vrij, vrij, uh, make-up. Uh, make ja haar en blond zwart van alles door elkaar heen ja ja of dat die aflegt of je er beter van gaat zingen ik heb geen idee ik heb ook geen idee maar um, uh, ja ik... Ik denk niet dat het echt een compliment is om op Cindy Loper te lijken. <laughs> ja, maar je hebt toch zo'n extreem kapsel gegeven aan even aangemeten, hè. Oké. Okay. En uh, ja, ik vind, ik, ik vind eigenlijk Esme Denters eigenlijk helemaal zo niet zo'n extreem type, dus... Uh, nee, nee, nee, zeker niet. Misschien moet ze net van haar management of zo dat ze een beetje moet opvallen. Want ze ziet er eigenlijk gewoon heel normaal uit, hè. Vind ik eigenlijk ook wel. Maar ja, het is natuurlijk een tijdje stil geweest om ja. bij Esme Dentus. Ja. En, uh, door op te vallen en dit soort dingen natuurlijk in de media te brengen. Ja. Uh, kom je weer een beetje onder de aandacht, natuurlijk, hè. Nou, we laten het dus af. Wacht of het inderdaad gaat gebeuren. Ja, we zullen zien. We wachten gewoon eens dus even af. Ja, goed jongens, dan hebben we natuurlijk uh, X-Factor en Dance op het ijs. Dat heb ik natuurlijk even voor jullie bekeken. nee, nou, ik heb het nog niet uh, bekeken. Ik ga ik ook nu. nog morgen terugkijken. Ja, ja, nou, ik heb het even voor jullie bekeken en... Uh, Jenny Smit, die staat uh, met Stip bovenaan. Oké. Okay. En uh, naar mijn mening zou hij het ook wel willen. Ik vind zij op dit moment de beste. Uh, die tweede wordt, dat wordt waarschijnlijk... Uh, ik denk toch, toch Michael Bogert. Oké. Okay. Want wie zit er nu nog in de reis? Jenny Smit, de zus van Jan Smit natuurlijk. Monique Smit. Michael ja. Bogert. En? Nog eentje? Ja, dat was het ook Oké, dat was okay, het ook. Oké. Okay. Ja, dus die, hebben, die maken dus twee halve finales. En uh, momenteel, kunnen dus ze de hele week hun er stemmen erop. Ja. ja ik weet niet waarom ze dit leiden de hele week open houden. Maar in ieder geval... Uh, een Spits spitsen bovenaan. Dan verder zit Michael Bogert. En daar hebben niks met. Oké. Je moet ook eerlijk zijn. Natuurlijk. Uh, ik denk dat Monique op dit moment een beetje aan de top zit. Oké. Okay, ja. Uh, Jenny die, die sterren van hem, hemel. Die wordt ja. nog beter. Okay. Nou, ik uh, stem op Ralf. Ja. Dat mag jij. Absoluut. <laughs> ja want. Ja. De, Ralf is toch een apart verhaal. Het is nou, natuurlijk een aantal weken geleden dat hij eruit ging. Maar alsnog zijn er weer. Uh, ja dat het niet eerlijk was. En de ouders wouden weer dat het de stem herteld wa worden. Want er was een. Fout gemaakt of zo, dat is ook weer een probleempje aan het uh, worden. Oh, dat vind ik allemaal wel interessant, dit soort dingen. Oké. Okay. Want ik denk ook wel dat er altijd dingen zijn die gewoon niet kloppen bij dit soort programma's. Absoluut ja. met stemmen. Ja. En het heeft vaak te maken van, uh, met een uh, stembom, of noem je dat? Een uh, sms bom of zoiets. Kun, je, kun je doen... dat er heel veel mensen tegelijkertijd smsen en dan kunnen we er dus niet meer mee door. Ja, ja, ja, ja. ja. ja. Oké. Okay. Ja, en zolang die stemmen nog uh, verwijderd moeten worden. Uh, dan kunnen we een andere stemmen blokkeren die we later doorkomen. Maar ja, dat kan het best zijn dat dan de, de lijn al gestoten zijn. Ja, ja, ja, ja, ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Dus. Ja. ja, Dus, maar dat is bijna eigenlijk niet te controleren. En, daar is ook nog niemand hier echt uitspraak over gedaan heeft, nee. en dat het precies in elkaar zit. Dus dat het allemaal angstvallig wordt dat het op een gegeven moment onder de goede nee. mat houden. houden. Ja. Maar dat de af en toe dingen niet kloppen, dat lijkt me haast wel duidelijk. Oké, okay, ja. Dus uh, maar ja, ik weet ben niet hoe je ze, ze dat verder, verder gaan ontwikkelen. Want ja, het is natuurlijk een, een grote uh, commerciële business, natuurlijk met wat sms'ten. Ja. En, uh, ja, en dat mensen op zich zeggen: ja, ik heb al zo vaak geen sms, ik heb al zo vaak mee gedaan. En ik wil op een gegeven moment dat mijn sms hem wel aankomt. Daar kan ik me wat Ja, op. ja, ja, tuurlijk. Want je betaalt er natuurlijk ook voor. Uiteraard. Dus dan kunnen we best een staartje hebben. Maar we wachten er dus zo even af en kijken hoe dat uh, zich in de toekomst gaat ontwikkelen. Oh, er zijn so, een paar Oh, ik dacht al. Ja, ja ik kan nu, al, ik een, kan al nu een, uh, een flauwe grap gaan maken over iemand, maar dat doe ik maar niet. Nee, niet. Vertel, vertel. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. We moeten de sfeer moeten we natuurlijk leuk houden met het heerlijke weer. Terwijl, te ja. Morgen wordt het weer minder, hè, hoorde ik. Ja, het zal morgen... Uh, gaat het tussen de 15 en de 17 graden worden, ja. ja, op zich nog niet slecht. Nee, nee, nee, tuurlijk ja. niet. Ja, nou, we eerlijk zijn, de temperaturen van tussen de 23 en de 25, is natuurlijk vrij extreem, hè. En uh, morgen ijs kijken natuurlijk. Uiteraard, zeker weten. Zit ik voor de buis. Het wordt een, een uh, moeilijke wedstrijd, want Van der Wiel is geblesseerd, al de wereld is geblesseerd, de is ja, ja. geblesseerd, dus, ja, verhoeven op goal. Ja. ja, maar wachten eens wacht even af. Ja. Ik weet niet hoe ik moet denken. Maar ja, aan de andere kant denk ik van, AIS heeft zoveel spelers op de loonlijn staan. Ja, ja. Dan zullen we van een paar goede tussen zitten. Dan... Ja, toch... tuurlijk. <hij Thirty -tid> Afgelopen week werd bekend dat Oliguer, de Spaanse, de Spaanse verdediger, het meest verdient, ja. hè? Die verdient iets van 80.000 euro per week. Ja, dan zullen we niet even weer een heleboel te zitten. Dat is toch belachelijk, want hij, hij speelt echt nooit. Ja, ik vind, ik vind het ook, ik heb niet volgen. Maar ja, dat zal waarschijnlijk ook wel een van die dingen zijn. We krijgen natuurlijk ook op grof van jongens, dit kan gewoon niet. Dit is slouwe kul. Um, uh, ja, of je houdt hem of. Uh, ja, we spelen, maar ja. we op de bank hebben zitten en op de tribune en aan het meeste verdienen, ja, dat is staat in geen verhouding natuurlijk. Nee, ja, tuurlijk. Nee, het is maar even afwachten ook hoe Cruijff het gaat doen en uh, ja, we horen het vanzelf wel natuurlijk. Ja, natuurlijk, dat is ook een goed feit dat wil ik zijn. Ik vind dat Kred langzamerhand ook weer een kans verdiend heeft om zijn visie op een gegeven moment de te geven. Ja. En ik, ja, aan de ene kant zijn er toch veel dingen waar, waar ik hem gelijk in moet geven. Ja, ja, tuurlijk. Ja. Mensen, mensen die natuurlijk al zo lang aan de top zitten en zoveel verdienen en geen snuis stand hebben van voetbal, ja, dat is op een gegeven moment baan. Dus dat kan ik natuurlijk ook ja. wel voorstellen. Ja, ja, ja, tuurlijk. Want het is wel je baan natuurlijk. En je moet geld verdienen. Ja, ja, ja. Maar als het alleen maar om geld gaat en, uh, en, en in de club alleen maar geld laten verdienen en geen prestaties laten leveren, ja, ja. dat is natuurlijk niet, dat, dat mag natuurlijk niet de doel zijn, nee, zeker niet. Nou ja, we wachten even af hoe Kruijf het gaat oplossen en uh, hoe hij het gaat doen. En uh, nou, daar komen we binnenkort dan even op terug. Dan gaan we even vaker over, over babbelen. Is goed, afgesproken. Ja. <laughs> ja, nou helemaal top. Ja. Hey Henry, ik wil je in ieder geval bedanken voor uh, deze week. Ja, graag gedaan weer. En uh, ja, dan de rest maar anders jullie allemaal een heel fijn weekend te wensen. Luister thuis natuurlijk ook. En hoop dat morgen nog even de blijft uh, yes. blijft staan. Dus, en nog een hele uh, mooie dag natuurlijk, hè? Toen. Jij ook, Henry! <laughs> Jongens, turkooi En uh, graag tot zoveel weer! Oké, okay, bye Hoi. bye! Hoi, Van Zantwoord ook op tv. Zie je Text TV op kanaal 45 en Ook alweer een tijd geleden. Ook een tijd geleden. Owen Paul, Schotse zanger die in uh, 1986 dit nummer uitbracht. My favorite waste of time. En zo eindigen wij Entertainment View voor deze zaterdag, 2 april 2. De Dolle Zaterdag. Ach, de Dolle Zaterdag, zo kun je het wel noemen. Want het was hier een, een klein chaosje hier in de studio tijdens Anouk bijvoorbeeld. En het Killer Bee. Of Henry. En het Henry. <laughs> wij hebben genoten, ik hoop jij als luisteraar ook. En uh, volgende week zijn we weer helemaal terug. En de nieuwe van Glennys Grace, afscheid van Volumia, krijg volgende je dan zeker week. weten te horen. Bye bye, en tot volgende week. Tot volgende week, een heel fijn weekend. Adios en... Uh, amigos. Amigos, ciao. En uh, nu hoor je armen verburen, Laura V En dit is de nieuwe single van hem, dit is Drowning.